Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog niet goed in de ziekenhuizen. Minister van Ark voor Medische Zorg zegt dat het kabinet zich nog altijd zorgen maakt over de besmettingen. Dat betekent dat we ons voorbereiden op een situatie die mogelijk nog somberder wordt. Waarvan we natuurlijk hopen dat die er niet komt. Want als we ons met z'n allen aan die maatregelen houden, ja dan kunnen we ook het virus natuurlijk de baas worden. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is voor het eerst sinds een week ook weer gestegen. Er liggen nu ruim 1900 mensen met corona in een ziekenhuisbed. Zo'n 50 meer dan gisteren. Voor de derde keer in een half jaar tijd is op Tessel een huis van een gemeenteraadslid vernield. In oktober werden zijn ruiten bekogeld met stenen. En afgelopen weekend ontplofte er zwaar vuurwerk dat tegen het raam was geplakt. Niemand raakte gewond. Wel is de dader gespot op een beveiligingscamera. Het raadslid zegt dat hij geen idee heeft waarom hij wordt aangevallen. De jeugdraad van de voetbalbond wil dat kinderen weer gewoon een wedstrijd kunnen spelen tegen clubs in de buurt. Het gaat dan om verenigingen waar je op de fiets naartoe kunt. Zo wordt er niet te veel gereisd en hebben kinderen toch weer wat leuks om naar uit te kijken. De jongeren uit de jeugdraad van de KNVB gaan het er vanmiddag over hebben met politici. En maar weinig verdachten van de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch hebben zichzelf gemeld bij de politie. Die liet op tv foto's van 56 verdachten zien in de hoop dat die daarna naar het bureau zouden komen. Maar maar Drie hebben dat gedaan. En dan deze man. Ook hij staat op meerdere beelden. Waaronder bij de plunderingen in de Jumbo supermarkt. Ook in de Primera wordt hij door de camera vastgelegd. Die winkel was het doelwit van een grote groep plunderaars. De schade was echt enorm. De politie zegt dat er wel tientallen tips zijn binnengekomen. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Het is een graad of 7. En in de loop van de dag kan er ook nog regen vallen. Morgen wordt het dan weer droog. Dan breekt soms de zon door en is het 7 of 8 graden. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen redelijk goed door. Bij de spoorwegen is het een ander verhaal. Tussen Haarlem en Leiden Centraal rijden geen treinen door een aanrijding. Dat duurt waarschijnlijk nog tot half drie. Er rijden wel bussen. Hou in ieder geval rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker.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 dat was Madonna in de Borderline. Even na twee uur een hele middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Zo, even een knopje anders gezet en het klinkt meteen beter. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, wederom drie uur lang live. Vorige week nog een stralend zonnetje. Ja, en, en vandaag uh, is het uh, helemaal niks. Vandaag is het weer grijs en grauw en het lijkt wel herfst. Maar goed, uh, ja, een, een, een, een goed gevroren vannacht hè. Dus dat is vanmorgen weer krabben voor menig een. Dus wat het weer wordt, of wat het, wat het zou kunnen worden, u hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Uh, we, hebben natuurlijk, we hebben deze keer wel een evenementagenda rond de klok van half vier, want er gaat een groot evenement aankomen, maar het gaat helemaal virtueel. Ja, het is maar even dat je het weet, hè? Dus uh, nee, dat heeft van alles te maken met fietsen, wandelen en uh, rennen. Dus uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Een virtuele evenementenagenda. Het dieren van de week heeft uh, vandaag uh, de, de motto uh, de Ik-Willem weken. Ja. Nee, bedoel... hey, dat ken ik van een uh, telefoonprovider. <laughs> ja, klopt. Uh, de Ik-Willem weken. En uh, wel van, uh, ja, er zijn zo weinig dieren nog in het asiel. Momenteel, als ik het goed heb, nog twee. Waarvan, nee, drie waarvan er één gereserveerd is. En dat, dat, is, dat is nou die Willem die wij allemaal willen. Uh, dus uh, wat dat betreft, het uh, dier van de week staat in, het is een soort donatieactie, uh, vrienden van, maar daarover natuurlijk meer rond de klok van half vijf tijdens het dier van de week. Dus ik, Sos, ik vind me heel leuk gevonden trouwens. Ja, ja, de vorige week ook al hè. Dus uh, nee, helemaal goed. Zos uh, Live, iets over half vijf, een live registratie van een uh, concert in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. Welk het wordt, u hoort het allemaal tegen die tijd. Gedicht van de Week, ja, er zijn weer een aantal binnengekomen en een aantal uh, eigen kweek. En uh, we gaan dat allemaal even uitzoeken. Dus liefhebbers van het Gedicht van de Week nog even gedeeld. Kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, in Iets na half drie uh, hebben we een samenvatting van het interview... wat onze collega uh, Ben Zonneveld vanmorgen had. Met onze burgemeester David Molenburg. En uh, die samenvatting uh, heeft natuurlijk alles te maken met corona, de drukte in Zandvoort... En uh, hij had ook een uh, primeur dat er in ieder geval vanaf eind maart uh, ook gevaccineerd kan worden in Zandvoort zelf. Dus daar hadden wij onze hoop al op gevestigd, want dan hoeven we niet meer naar Schiphol. Uh, hoe dat er precies allemaal uitziet, u hoort het allemaal gaandeweg, dit programma. Uh, uiteraard hebben we om kwart over vier gewoon Pit Report, want er is uh, ja zo langzamerhand uh, gaan ze zich opmaken de presentaties uh, van de auto's... Uh, is inmiddels geweest. We gaan straks trainen, en, uh, of tenminste uh, de warm-up om het zo maar eens te zeggen. En uh, eind van deze maand beginnen uh, de races. Ik zou zeggen, en twee uur hebben we natuurlijk ook veel Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. www.zfm-live.nl, kijk je live mee. Studio Tolweg Tina. we hebben te er zien. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag, met nu Maroon 5.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 Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today day, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember. And I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to stop oh, And yeah. my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya And you know I'll never drop. Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday hey, hey. But everything gon' be alright Gonna raise a glass and say Hey.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 weer alweer even geleden. Deze van Maroon 5 en uh, Memories. Yep. En van een hit van alweer enige tijd geleden gaan we naar een nieuwe. Hier is de nieuwe clean bandit. Look in your eyes I don't got a doubt In the back of my mind That you got it, got it, got it all Got it, got it, got it all And you know it's your That drives me crazy you know Brengt, dan wordt er bijna altijd een hit, hè? Zo ook waarschijnlijk deze nieuwe single met Ian Dior. Je hoorde, higher, higher, higher. Het is kwart over twee geweest, nogmaals een hele goede middag. Wij hebben het nieuws in het kort, Of is het een wat langer blokje geworden? <laughs> ik, heb het, ik, ik heb het wat ingekort. <laughs> ja, oké. Okay. Er was genoeg te melden, maar goed, dat komt wat later in het programma wel. Allereerst even uh, geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Uh, Sinds gistermorgen uh, uh, 4 uur morgens en maandag 8 maart te, uh, 2 uur s ochtends... is de dienstregeling van de NS van en naar Haarlem aangepast door werkzaamheden. Dus geen treinen, maar wel bussen. Tot en met zondag rijden er geen treinen tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Er worden bussen ingezet. Sprinter 5400 Amsterdam Centraal Haarlem-Zandvoort. Rijdt dus niet tussen Haarlem en Zandvoort aan zee. De extra reistijd kan ongeveer oplopen tot 30 minuten. Meer informatie en over de routeplanning ga je gewoon naar www.ns.nl. Www Op maandag 29 maart zal de inmiddels veelbesproken mobiele vaccinatielocatie in Zandvoort zijn deuren openen. U hoort het goed. Dit maakte burgemeester David Molenburg vanmorgen bekend bij de lokale omroep zoals hier zitten, CFM Zandvoort. Dat interview, de hoogtepunten van het interview herhalen wij zo rond, rond tien over half drie. Nogmaals, dus zoals gezegd, op maandag 29 maart is de vaccinatielocatie in Zandvoort open. De mobiele vaccinatiebus wordt op het terrein van de oude gasfabriek naast onze studio geparkeerd. Zo kunnen de zandsporters vanaf dat moment daar terecht en hoeven ze dus niet meer naar Schiphol. De GGD Kennemerland opent volgende week overigens de eerste vaccinatielocatie... in het Kennemer Sportcentrum bij de IJsbaan in Haarlem. In ieder geval dichterbij. Woensdag 17 maart aanstaande kunnen we weer gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen door de coronapidemie. Voorlopende verkiezingen anders dan gewoon ook. Zo hebben Haarlem en Zandvoort voor landelijke verkiezingsprimeur. Op een aantal locaties kunt u stemmen in een tent. Een aantal locaties in Zandvoort is niet geschikt om tijdens de corona-epidemie te stemmen... omdat de ruimte te beperkt is om aan alle maatregelen te kunnen voldoen. Hiervoor komen zo dicht mogelijk bij de gebruikelijke stembureau... sowieso tenten te staan waarin gestemd kan worden. De stemlocaties met tent zijn, voor zover nu bekend... de Oranje Nassau school pluspunt in tent en buiten binnen de AG Boerdaan en het NS-station. Meer informatie over de extra stemdagen, 15 en 16 maart... volmacht, stemlocaties, openingstijden en coronamaatregelen... leest u op www.zandvoort.nl-verkiezingen. www.zandvoort.nl-verkiezingen. Vanaf 1 maart tot en met uh, oktober uh, dit jaar... geldt het zomertarief voor parkeren in Zandvoort... Het nieuwe tarief is 2,75 euro per uur voor betaald parkeren in het centrum en op de boulevard en het parkeerterrein De Zuid. Het tarief voor parkeergarage Centrum, het LDC-parkeergarage, is 2,50 euro. De verhoging van het parkeertarief is de eerste in zes jaar tijd. De gemeenteraad heeft daarom besloten de parkeertarieven te verhogen met een inflatiecorrectie van 10%. Deze tariefwijziging wordt per 1 maart, jongsleden, eh, bij de overgang van het wintertarief naar het zomertarief doorgevoerd. In Zandvoort geldt betaald parkeren van maandag tot en met zondag van 10 uur s morgens tot 8 uur s avonds. Met uitzondering van de boulevard Bernard, vanaf de rotonde burgemeester op Alfenstraat, tot de grens met Bloemendaal aan Zee. Hier is namelijk betaald parkeren van maandag tot en met zondag van 10 uur s morgens tot 10 uur s avonds. Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website van uw gemeente Zandvoort. Afgelopen maandagochtend is in Zandvoort gestart met de bouw van een Joods monument op de plek van het huidige Joods monument aan Jacob van Heemskerkstraat. Deze wet in Zandvoort, deze wet in Zandvoort is opgericht ten nagedachtenis aan de groep Joodse ingezetenen die zijn vermoord door de bezettende macht of tijdens hun vlucht voor de Duitsers. In het tweede uur hebben we daar nog een uitgebreidere reportage over. En tot slot, vanaf zaterdag 27 maart kunnen wandelaars, fietsers en hardlopers virtueel meedoen aan een van... de. De Zandvoortse evenementen, sportorganisatie Le Champion, wil met deze virtuele editie het gevoel van de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en de Zandvoortse circuïrun naar de mensen thuis brengen. Uh, rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda komen we daar uitgebreider op terug. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het uh, Zon voor Nieuws. Dit keer uh, niet in het kort, want er is weer uh, heel wat gebeurd. Straks, uiteraard, weer uh, veel meer info. En lekkere muziek, de zaterdagmiddag van CFM. Een hele goede middag. We were all wounded at Wounded Knee. You and me. We were all. You and me Seven cap Die platina wordt op de Zandvoortse Radio. Deze van Redbone en We Woundits. All Wounded. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zonnetje komt zo nu en dan door. Maar blijft het ook zo? Gaat het veranderen? Je hoort het allemaal van uh, Albert-Jan. De zaterdagmiddag van CFM. We zijn er uh, tot aan 5 uh, uur vanmiddag. Tot aan Entertainment Field. Met uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Waaronder de van Johnny Kita Watson. A Real Motherfoyer. gonna buy a new car But the price ain't right <laughs> ain't that gold Be a flat cheaper Yes it do Start riding the bike huh. listen They're making milk out of powder Yeah they are Got the babies crying Poor oh, baby, they know what that stuff is Rinse gonna Yeah, yeah. Yes it is Got the parents line I'll meet you tomorrow Lord it's a real mother fire, Yeah, Make you wanna run for cover Yes it will And if you look you will discover Yeah, Lord it's a real mother fire yeah. No. Listen Got to go to a disco Just Throw your troubles away Dance to the music yeah. That the DJ play Well, all right And then the lights come on Yeah Like you knew they would <laughs> that cold Gone home and face the music That don't sound too good ain't <laughs> that cold Listen Lord, it's a real mother for ya It'll make you wanna run for cover, yeah And if you look, you will discover, yeah I'm mother. We laten altijd het derde uur langs, ja, uh, Obesan, drie, maar ja. nu nou beginnen we al in het eerste uur... dus ja, nee, kun je nagaan wat er in het derde uur gaat gebeuren, ja, zullen ja, ja, ja, dat zullen we maar zeggen. Johnny wassen was ja. een a real mother for ja. you. Even naar half drie, we gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Ziet het goed uit, Albert-Jan? Nou, hangt er vanaf. Hou je van kou? Nee, <laughs> ja, regen hou ik ook niet van. Eerst even het algemene, weer, weer verwachting voor de komende dagen... en dan het speciale Zandvoort-supplement. De dag is koud gestart en lokaal, komt er een misbank voor. Het verder schijnt vandaag de zon geregeld in den landen. Het langst in het zuiden, in het noorden en noordoosten... zijn de dikste wolken en daar kan een buitje uitvallen. Het wordt vanmiddag 6 à 7 graden en er staat weinig wind. Morgen neemt de bewolking weer toe, maar de zon schijnt ook af en toe. Het noorden maakt meer kans op een buitje en het wordt 5 à 6 graden morgen. Gaan we naar maandag. Ook na het weekend is het op maandag nog wel altijd rustig maart weer. Tijdens de eerste ochtenduren vriest het in het binnenland licht en overdag wordt het 6 à 7 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat weinig wind. In het noordoosten is het meest dikke bewolking aanwezig en daar kan ook een beetje regen vallen. Dinsdag draait de wind in de loop van de dag naar het zuidwesten. Dat is voorlopig de enige wijziging met het weerbeeld van de dagen ervoor. Opnieuw zien we een afwisseling tussen wolkenvelden en zonnige perioden. Terwijl de dag begint met regionaal een graadje vorst, wordt het in de middag een graad of 7. Woensdag tot slot van het Algemeen Weersbericht. Na een periode van een hoge druk in onze buurt... neemt het lage drukgebieden het stokje midden volgende week over. Het gevolg is dat we de nachtelijke vorst kwijt zijn, maar dat het dan ook overdag niet veel warmer wordt dan 7 à 8 graden. De wind neemt toe en uit de aanwezige wolking valt enige tijd regen. En wat betekent dat voor Zandvoort? Het blijft vandaag uh, droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 6 graden en is de wind zwak. Windkracht 2. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 0 graden. De komende dagen neemt de bewolking en regen toe in Zandvoort. Het is 6 graden Celsius overdag en de temperatuur s stijgt naar 4 graden Celsius. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is matig windkracht 3. En vanaf donderdag wordt het overdag warmer met temperaturen rond de 8 graden. Tot zover. Nou, het zijn nog niet de temperaturen die we willen hebben, maar we wachten het af. We hebben geduld hè, want uh, ja, die, uh, die lente is begonnen, Albert-Jan, hoe heet die ook weer? De meteorologische. Precies, en dan krijgen we de astronomische, is die ja. andere Nee, top? de gastronomische krijgen we <laughs> Ik weet het ook allemaal niet. Weer is uh, na te lezen onder meer op onze CFM app. En uh, dit is leuk, uh, Albert-Jan, de nieuwe Bruno Mars. En dat klinkt echt als een hele oude plaats. Ik denk dat het een uh, hele grote hit gaat worden. Hier is Liefde Door open. My pool won't cool, cool. Just shake Smooth like a newborn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 een goede plaats. Deze nieuwe single van uh, Bruno Mars. Tezamen met onder meer Bootsy Collins. Je hoor, de liefde door open. Gaat zeker een hele grote hit worden hier in Nederland. Houden de plaats uh, in de gaten. En het klinkt een beetje als uh, de jaren tachtig, Zeg uh, Atlantic Star en uh, allemaal van dat soort uh, groepen. Zo dadelijk het uh, interview met uh, burgemeester David Molenburg. Dat is bluf, dat is bluf. Je hoorde ze met uh, omarmen. Het is uh, Zandvoort op zaterdag. Wij naar luisteren, tien minuten over half drie geworden. We hadden beloofd, uh, vanmorgen was de burgemeester bij ons uh, te gast, uh, Albert-Jan. Klopt, tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. En uh, hij had het daar, on uh, onze presentator Ben Zonneveld, had het uh, met de burgemeester over. De drukte in antwoord: eh, corona, vaccinatie, eh, eh, locaties, eh, et cetera, et cetera. Eh, in ieder geval een, uh, best wel even een, een interessante op, opstelsel van uh, hoe het ervoor staat. Oh, ook, uh, ik weet niet of je dat in die samenvatting ook uh, uh, hebt, hebt staan... Op een gegeven moment vroeg Ben Zonnesvelder... hoe staat u tegenover de social media, zoals Facebook en dit en dat. Nou, ik hoop dat dat ook in het interview nog staat. Nou, volgens mij niet. Ik nou. heb echt heel veel weg moeten halen. Kijk, want op een gegeven moment... ja, iedereen die, die, die schrijft daar maar wat, zonder na te denken... Maar... Voordat je dan ergens op reageert, gebruik, gebruik je hersens alsjeblieft, daar kwam het een beetje op neer. Maar goed, wat, wat gaat er allemaal gebeuren? We krijgen een vaccinatielocatie in Zandvoort en uh, dat, ook daar uh, had de burgemeester uh, het over. Ja, een groot gedeelte van het interview krijg je nu te horen. Goedemorgen burgemeester. Goedemorgen meneer Zonneveld. Wij uh, gaan uitgebreid praten, want we hebben twee keer twaalf uh, minuten. Heel goed, ik ben blij dat de techniek uh, dit keer werkt. <laughs> ja. Er is een zekere traditie ontstaan dat dat uh, in het honderd loopt als ik uh, op bezoek ben. Maar nou, maar, nog... het, gaat, het, het is nog niet zover. Hè. we gaan het gewoon de eerste half uur eens bekijken. En Cor die, die waarschuwt ons als er wat is. Um, er is nog allemaal te, te doen in, uh, in Zandvoort op vele fronten. En um, ik wil heel kort over de politiek. Want daar is niet zoveel te doen, uh, het is allemaal wel rustig. Uh, toch viel mij uh, op in de laatste raadsvergadering uh, dat er uh, een motie ingediend werd. En normaal gesproken is dat uh, voorlezen, we zijn ervoor of we zijn er tegen. Klap en weg is die. Er werd nu ruim een uur gesproken over uh, de consequenties... voor de samenwerking met de ambtelijke, ambtelijke samenwerking. En uh, het ging van links naar rechts, het schoof alle kanten op. Uh, u bent voorzitter, wat, wat vond u daarvan? Nou, kijk, Even voor de techniek van een vergadering mag elke fractie in de gemeenteraad een motie indienen. En soms zijn dat moties over hele kleine dingen. En soms gaat het over vrij grote onderwerpen. En in dit geval ging het over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. En dat is toch echt wel een onderwerp waar heel veel over te zeggen valt. Dus ja, uiteindelijk is het ook een beetje in je rol als voorzitter van hoeveel ruimte geef je. En partijen hadden echt de behoefte om daar goed even met elkaar over te spreken. Ja, en dan... dan Neemt dat tijd. Uh, uh, wel lastig dat dat in een digitale setting moet. Uh, ik merk echt aan, aan de gemeenteraad dat ze dat nog steeds ingewikkeld vinden. Ik vind dat als voorzitter ook ingewikkeld. Ik snak echt naar het moment dat we ook weer fysiek met elkaar kunnen vergaderen. Vooralsnog hebben we afgesproken dat we dat niet doen. Um, maar je merkt dat ook, dat ja, daarmee ook de orde van zo'n vergadering... af en toe even als je dat volgt van buiten wat, uh, wat anders is. Maar goed, dit was een belangrijk genoeg onderwerp... om daar echt even met elkaar uh, over te spreken. Ja, de, de opmerkingen waren niet van de lucht. Hè. Er was een raadslid wat schaamde dat ze in de raad zat. Er was een VVD'er die zegt... Uh, ik weet niet wat, wat voor vergadering we nu aan het doen zijn. Uiteindelijk uh, is de motie uh, wel aangenomen. Alleen, uh, het is meer een opdracht geworden. Want de consequenties en alles wat erboven stond is weggeveegd. En nu begint de motie met wij dragen het college op. Is dat niet vreemd? Nou ja, over het algemeen is het niet heel raar... dat er nog in zo'n vergadering wat gesleuteld wordt aan, aan de uiteindelijke formuleringen. De wethouder heeft ook gezegd van nou... datgene wat in die motie staat, daar kan ik mee uit de voeten. Mm -hmm. En we gaan in de richting van die samenwerking... straks ook in de richting van een eindevaluatie... en kijken van wat heeft het ons nou gebracht? Ja. Wat betekent dat voor de toekomst? Dus in feite is wat er nu... ...vast ligt ook datgene wat in ieder geval het huiswerk... ...wat de komende periode op ons bordje ligt. Ja, ik vond het uh, toch wel grappig dat de wethouder al redelijk vroeg zei... ...van ik, uh, ik wil dat best onderzoeken en men bleef maar doorgaan over een bepaalde punt. Maar goed, het is uh, gepasseerd. Een nieuwe sport in Zandvoort wordt de deregulering. Um, als je daarnaar kijkt, dan heb ik hier... Uh, dan moet er moeten toch spelregels gemaakt worden, heb ik gelezen... Uh, dan moet er toch nog het een en ander aan gedaan worden. Uh, en als je dat zou willen. moet je de regeling ook goed, goed kennen? Of kan iedereen die iets uh, tegenkomt. daar wat van vinden? Ja, nou, dat, uh, dat fenomeen van die deregulering. is uh, vastgelegd in het, uh, in het coalitieakkoord. wat de, uh, de partijen die nu de coalitie vormen. Uh, met elkaar gesloten hebben. En daarvoor stond het ook in het uh, raadsbreedakkoord. <tus> uh, de VVD heeft daar een, in de algemene beschouwingen van. niet de afgelopen keer, maar de keer daarvoor ook nog vol aandacht voor gevraagd. Um, en ook de opdracht bij het college neergelegd van... kijk nou eens eventjes gewoon naar de, naar de simpele vraag... of er nog dingen simpeler en makkelijker kunnen. Dat heet de regulering. Um, wij hebben op heel veel fronten zijn we al behoorlijk gereguleerd. Als je onze algemene plaatselijke verordening bekijkt... ten opzichte van veel andere gemeenten... dan um, nou, is, die, is die beperkt en overzichtelijk. Um, maar we hebben gezegd, ja, wij kunnen, wij kunnen heel veel bedenken. Maar laten we gewoon de vraag in de samenleving neerleggen. Van als u dingen tegenkomt waarvan u zegt, hé, hey, dat kan simpeler, dat kan beter, dat kan makkelijker. Of waarom bestaat die regeling? Mm -hmm. Dat heet een dode letter als ergens iets geregeld is wat niet geregeld hoeft te worden. Uh, dan inventariseren wij dat. Nou, uh, uh, Daar is de hele maand maart de ruimte om ideeën bij de gemeente in te dienen. Misschien komt er niks. Misschien komen er fantastische ideeën uit waar we wat mee kunnen. Wij inventariseren dat en we gaan dan het gesprek met de gemeenteraad aan... om te kijken van hoe we eventuele knelpunten die we tegen kunnen, kunnen oplossen. Maar het gaat dus niet alleen over regelgeving. Als iemand iets ondervindt uh, in contact met... dan kan hij of zij daar ook wat over vinden. Ja, het gaat natuurlijk niet om uh, klachten over en paal, nee, nee. goed. Nee, maar ja, als er bijvoorbeeld ergens <hums> een, een, een, ja, uh, iemand moet bepaalde dingen inleveren... om iets van de gemeente gedaan te krijgen... Uh, nou, dan kan het soms zo zijn dat je zegt van... hé, hey, maar waarom moet ik dit allemaal overleggen? Terwijl we alleen maar dit hoeven te regelen. Nou, ook dat zijn uh, de punten die aangedragen worden. En als iemand vindt dat hij vier keer moet klikken... voordat hij bij de raadsvergadering is en hij geeft aan hoe het sneller kan... is dat, is dat handig? Nou, dat heeft niet zo heel veel met deregulering te maken. Nee, daarom... dat, is, dat is echt een kwestie van het, het, het steeds verbeteren van de dienstverlening van de gemeente en dus ook de, de site. En daar ja, dan, wordt ook hard aan gewerkt. Dan kom je dus toch weer terug op, uh, op de regelgeving en uh, dan ben ik zeer benieuwd wat daar uh, wat daaruit gaat. Komen. Ik ook. Ja, dat kan ik behoorsten. Nou, iedereen ja. die, uh, die ergens uh, last van heeft of last van heeft, iets moeilijk vindt of uh, denkt dat de regels uh, versoepeld kunnen worden op, op wat voor front dan ook, die kan contact opnemen met uh, www.zandvoort.nl schuine streep deregulering. En dan, uh, dan krijgt hij daar antwoord op. Ik moet nog wel even één ding aan toevoegen. Ja? Dat is aan de ene kant heb je deregulering. Aan de andere kant merk ik met ben uh, enige tijd bezig als burgemeester... dat er ook heel veel roep is om juist ook weer meer regulering. Een voorbeeld daarvan was het probleem vorig jaar... dat ineens heel veel lachgas gebruikt werd op het strand, uh, <coughs> op de boulevard. Dat hebben we toen heel snel verboden. Dus er is ook gewoon regelmatig een vraag van... Hey, er zijn nu fenomenen die komen op daar moeten we ook echt iets mee als samenleving en als uh, gemeenschap... Uh, om, dat, om daar paal en perk aan te stellen. Dus uh, dat bestaat ook. Ja, dat ging heel snel, die, uh, die APV-wijziging. Uh, ja, dat hebben we toen binnen een, uh, een dag of vier kunnen regelen. Uh, ja, ja. Dat gemeenteraad nou, uh, daar ook uh, volop achter <clears throat> Op zich is dat, uh, is dat snel geregeld. En dat, uh, daarna hebben we ook niet zoveel lachgas meer kunnen kopen op de boulevard. Dus, uh... Ik weet niet waar jij je behoeftes hebt, maar... Uh, <laughs> dat, uh... Nou, ik kan u vertellen, uh, tussen... Uh, het schuitergat en de rotonde... ben ik vier keer aangesproken of ik wat wilde kopen. Maar volgens mij lag je ook wel heel veel zonder. <laughs> ja, dat is ook wel de bedoeling. <laughs> wij leven vrolijk aan tevreden, want wij wonen in Zandvoort aan de zee. Zeker. Um, tot zover de deregulering. Hè. Dus de mensen kunnen dat gewoon opzoeken. Um, die website is goed uh, bereikbaar. Uh, ik kom uh, dan toch weer... Uh, op, op, een, op een onderwerp... coronaperikelen. Want mm -hmm. daar uh, kunnen we natuurlijk niet, uh, niet onderuit. Um, er werd in een Brabantse krant gesuggereerd... dat wij ontzettend veel sterrengevallen hebben. En dan praat ik over het getal 42. Ik weet niet of dat getal nu nog juist is. Uh, werd dat erg opgeblazen? Ja, dat is het, het ingewikkelde van uh, de, de cijfers... die steeds uh, gepresenteerd en gehanteerd worden. Even sec, zijn er inderdaad veel mensen overleden in Zandvoort. Uh, dat heeft te maken met het feit dat wij relatief... Uh, veel mensen in een hele kwetsbare leeftijd... in uh, verzorgingstehuizen hebben wonen. En het is natuurlijk heel triest... dat daar zoveel uh, uh, overlijdens hebben plaatsgevonden. Mm. Um, ja, en dat is triest voor de mensen die overlijden... voor de nabestaanden, ook voor het personeel in die, in die instellingen. Um, en tegelijkertijd, ja, als je dat dan in zo'n cijferopstelling ziet... en je beziet dat heel, de 17.000 mensen die wij in Zandvoort hebben wonen... Ja, dan ineens plop je ergens... Omhoog in zo'n lijstje en dan wordt er een journalist wakker en die uh, uh, pakt dat op. Um, ja, en nogmaals, er is een hele duidelijke verklaring voor. Uh, maar goed, dat is het lastige van hoe die cijfers dan voortdurend gepresenteerd worden. Als ik bijvoorbeeld kijk, dat, dat als, het, als je kijkt naar het aantal besmettingen in Zandvoort, zitten wij, altijd, zitten wij altijd ongeveer onder in het gemiddelde ja. van de regio. Um, ja, we hebben daar ook op een gegeven moment vorige zomer één keer een piek in gehad. En toen stonden we ook in de krant. En blijkbaar is het ook zo dat als het over Zandvoort gaat... dat het dan ook landelijk heel interessant is om daar nieuws van te maken. Vorige week was er toch een hele grote reportage over, uh, over Scheveningen. Dus de aandacht gaat toch ook een beetje Klopt. naar ja, andere uh, dingen dat, toe. Dat komt omdat wij het hier relatief goed geregeld hebben. En daar ben ik heel eerlijk in. Als ik, uh, dan, uh, maar goed, daar kunnen we het lang over hebben. U kunt nog een premier doen uh, vandaag. Ja. Ik kan melden dat wij uh, uh, eind maart uh, openen wij hierachter, uh, of wordt opent de GGD moet ik zeggen, een mobiele vaccinatielocatie voor Zandvoort. En daar ben ik ontzettend blij om. Uh, we zijn een van de weinige gemeenten die zo'n mobiele locatie mm -hmm. krijgt. Um, en dat betekent dat mensen zich daar naast ook de andere locaties in Haarlem, Schiphol uh, en uh, ook via de uh, kunnen vaccineren. Maar dat betekent in ieder geval een enorme impuls voor het vaccinatieprogramma in Zandvoort. Ja, is, er, is die uh, locatie voor iedereen die moet geprikt worden, of is die voor een doelgroep? Uh, die, die locatie is straks in principe gewoon uh, de, de doelgroepen worden, ja, één die worden... Één benaderd. En, mm. en ja, die locatie wordt op die manier ingezet. Oké, okay, nou daar zijn we dan uh, aardig mee op de weg. En voor de duidelijkheid, die locatie is aan de Tolweg. Aan de Tolweg, ja. ja op Je een klootstuk, wat Vanuit vroeger gasfabriek heet. Ja. ja. Nog één item heb ik uh, te bespreken. En uh, dat zijn de verkiezingen. Zandvoorters um, hebben in eerste instantie een fout formulier gehad. Nou, daar hebben we het over gehad. Nu is er een nieuw formulier gekomen. Alleen staan daar niet op uh, de locaties die maandag en dinsdag geopend zijn. Ja. Nou, die heb ik opgezocht. Voor degene die uh, maandag en dinsdag wilde stemmen, dat kan... En dat kan in de blauwe tram en op uh, pluspunt? Dat klopt. Um, gaat Zandvoort nog meer doen? De vervoerregelen voor, uh, voor ouderen? Uh... Ja, we hebben uh, heel erg veel gedaan... waar het gaat om het uh, <tossimus> uh, mogelijk maken... onder de corona-omstandigheden van deze verkiezingen. Uh, er zijn twaalf stembureaus. Er gaan twee stembureaus gaan eerder open. Uh, de, uh, er is de mogelijkheid voor mensen van 70 plus... om per post te stemmen. Die kunnen hun formulieren... Retourneren per post, maar ook bij de Bodanenhuis in de Duinen komen aparte uh, bussen te staan waar mensen die poststemmen kunnen, kunnen achterlaten. Uh, op drie locaties worden tenten ingericht, omdat die locaties onvoldoende uh, de ruimte boden om ook echt coronaproof te, te kunnen uh, stemmen. Um, nogmaals, twee dagen eerder op twee locaties kan er gestemd worden. Mm -hmm. um, en wij zetten uh, ja, op de stembureaus ook extra mensen in. Uh, we hebben ook via de hospitality-opleiding waar Roy Donner uh, uh, les geeft, geregeld dat er hostesses uh, uh, ja, op basis van een stage-mogelijkheid mm -hmm. uh, uh, ook de mensen welkom heten. Nou, dat geeft ook nog weer een extra uh, cachet aan het stemmen. Um, dus ja, op die manier proberen we echt ook... Hè, en met name dat poststemmen is voor die oudere doelgroep natuurlijk heel belangrijk. Ja. Um, maar het zal nogal een hele uitdaging worden om ook met name het tellen... Uh, want dat, dat is echt een heel groot logistiek proces... Uh, om dat ook allemaal goed uh, op tijd af te krijgen. Die, uh, de bezetting moet natuurlijk een stuk groter worden. En, uh, er zijn mensen die, uh, die, die toch een beetje bang zijn, hè, die hebben zich teruggetrokken... Uh, is die bezetting voldoende? Ja, uh, gelukkig. En dat tekent ook echt uh, uh, Zandvoort. Er uh, zijn er voldoende mensen die uh, ja, zich als vrijwilliger hebben aangemeld. Ook nieuwe mensen. Uh, dus daar ben ik heel erg blij om. Want ik weet gemeenten die daar uh, grotere problemen mee hebben. Echt uh, uh, dat je niet helemaal open kan. Ja. Dat zou toch uh, wel raar zijn. Telling, uh, die gebeurt natuurlijk ook. Hè. Dat, moet dat nog steeds met de hand? Ja. ja. <lacht> ja nee, dat is allemaal een dubbel gecontroleerd. Dus dat... Uh, het is allemaal zeer zorgvuldig. Dus ik verwacht in ieder geval, ik ga die dag alle stembureaus langs... maar ik verwacht dat het een, een, een, een, een, misschien zelfs een, een vroeg in de ochtend wordt... voordat ik <lacht> uh, uiteindelijk mijn al die, handtekening uh, onder de uitslag kan zetten. Al die stembussen worden leeggegooid ja. in de hal van het raadhuis... en dan gaat iedereen sorteren. Ja. <lacht> nee, het is in dit geval in de Corfool, maar uh, <lacht> Dat is groot genoeg. Ja. Nou, dat geeft dus wel een logistiek probleem. Want je moet wel de ruimte hebben om uh, ja. te kunnen werken. Mensen lopen uren met zo'n uh, ja. zo mondkapje op. Nee, dus is ook groot respect voor iedereen die, die, dat, uh, die dat werk doet. En uh, die ook echt uh, op die basis gewoon uh, uh, ons ondersteunt. En uh, tot zover het gesprek van uh, vanmorgen... met uh, de burgemeester David uh, Molenburg. Met uiteraard de primeur over uh, de vaccinatielocatie... Uh, hier in Zandvoort vanaf 29 maart... Naast onze studio aan de Tolweg 10A. Dus dat is dat parkeerterrein waar vroeger de gasfabriek heeft gestaan. En uiteraard Martijn's fietsenhoek op de hoek, daar zeg maar. Hè? Dus dat parkeerterrein, daar komt de vaccinatiebus te staan. Vanaf maandag 29 maart is die beschikbaar. En meer informatie daarover lees je uiteraard ook op onze CFM-app.